De rechtbank in Amsterdam heeft een vrouw van 85 schuldig bevonden aan een moord op haar verstandelijk gehandicapte dochter, maar ze krijgt geen straf. De moeder had 35 jaar voor haar dochter gezorgd en doodde haar met een scheermes om te voorkomen dat ze naar een tehuis moest. Volgens de rechtbank was de 85-jarige vrouw verminderd toerekeningsverbaar, maar er is toch bewezen dat ze het met opzet deed. De vrouw krijgt vanwege haar hoge leeftijd geen straf, ook omdat de kans op herhaling volgens de rechtbank niet hiel is. De Amerikaanse oudwielrenner Floyd Landis is bij verstek veroordeeld tot een jaar voor gevangenisstraf. Hij heeft volgens een rechtbank in Frankrijk ingebroken in computers van een Frans dopinglaboratorium. Samen met zijn coach was de renner op zoek naar documenten over zijn zaak. Landis zou door het lab positief bevonden in de ronde van Frankrijk van 2006 en moest uiteindelijk zijn toerzegen inleveren.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 Het weer vanavond in het noorden overwegend bevolkt en nevelig, elders is het vrij helder. Morgen eerst grijs, later vrij zonnig en het wordt dan 7 tot 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files in de Randstad staan op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 3 kilometer. Op de A4 richting Den Haag ook 3 kilometer bij zoeterbouden Rijndijk. Op de A7 Zaandam richting Hoorn, daar is de spitstrook bij klopert afgesloten vanwege de dichte mist. Op de Ring Amsterdam A10 West richting Zaandstad tussen Geusweld en Kloopend koenplein 5 kilometer bestaat een auto met pech en die blokkeert daar de rijstrook. En tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park rijdt het langzaam over 3 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 5. Op de A15 Europort in de richting Rotterdam. Daar staat ook 5 kilometer tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen De Uithof en Soesterberg 4 kilometer. Tot zover de verkeersin. <totstuken>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 your fast car, listen to my name. Open up a beer and you say get over here and play your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 Everybody open up your windows, turn on the music, turn on the music. When I feel that this old world is just too hard. van Zandvoort ook op tv. CVM ja. Text TV op kanaal 45. C -F -M. As long as, as long as we can live in harmony, yeah, yeah. I got that, I got that, I got that luck like to be the president. The knocker, the knocker, the knocker, show you how your money. Van zon voor favorite fruit is chocolate-covered cherry And watermelon, oh melting from the ground is good enough Rings made mirrors of the earth. The sun so was just yellow energy. There's a living promised land, even over fields of sand. just the bed. <laughs> Tip van ZFM